De granaten kwamen terecht in dezelfde straat die woensdag ook al werd geraakt. Bij die aanval vielen toen vijf doden, bij de aanval van vandaag vielen geen doden. Het Turkse parlement ging afgelopen week akkoord met grensoverschrijdende militaire operaties. De 25-jarige man die verdacht wordt van de brandstichting in Winschoten... heeft enkele dagen voor zijn arrestatie contact gezocht met de burgemeester... Via Twitter schreef de verdachte in een bericht aan de burgemeester... dat hij zich ongerust maakte over de branden. Daarop nam de burgemeester Smit met hem contact op om hem gerust te stellen. Ze spraken elkaar in de tuin van de verdachte. Daar waren ook anderen bij. Smit noemde het bizar toen hij hoorde dat dezelfde man was opgepakt. Op het Griekse eiland Kos liggen nog twee Nederlanders met brandwonden in het ziekenhuis. Na een explosie op een toeristenschip. Aan boord van het schip waren 26 toeristen, onder wie 12 Nederlanders...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 De Belgische auteur werkte samen met onder andere Harry Moelisch... Hugo Klaus en Simon Vinkenhoog. Ivo Michiels overleed vandaag, hij was 89. De Floriade in Venlo heeft ruim 2 miljoen bezoekers getrokken. Het evenement wordt elke 10 jaar gehouden... en was nu voor het eerst buiten de Randstad. Op 4 april verrichtte koningin Beatrix de opening. De volgende Floriade is in 2022 in Almere. In de Eredivisie zijn vanmiddag vier wedstrijden gespeeld. Drie wedstrijden tot nu toe. Ajax Utrecht 1-1, Groningen Feyenoord 2-2...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 ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 4 kilometer. Het is daar extra druk vandaag vanwege omrijders door de werkzaamheden op de A28. Een aanrijding op de A9, ook maar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A28, Zwolle richting Utrecht. Daar wordt gewerkt verderop vanaf knooppunt Hoevelaken tot aan Afritmaar. Daar is de weg dicht. Vanaf Amersfoort-Vathorst staat er 4 kilometer.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 8 over 5, de koploper Twente speelt thuis tegen AZ, stond met 1-0 voor Bas Dichler. Het staat nog steeds meteen voor na 36 minuten. Het gevaarlijkste moment aan de kant van de Twente goal. Is eigenlijk een moment geweest waarbij Douglas een lange bal van AZ wilde terugkoppen op zijn keeper. Maar dat zo hard deed dat de doelman bijna verrast werd. Omdat hij een paar meter zijn doel uitgelopen was. En de bal nog net kon tegenhouden. Dat was het gevaarlijkste moment. Want AZ heeft wel een fase gehad waarin het probeerde wat druk te zetten op het doel van Twente. Maar meer dan een schotje van afstand van Berens heeft dat eigenlijk niet opgeleverd. 1-0 nog altijd in Enschede. Supercup volleyball, vrouw. Sliederrecht tegen Weert, Frank Wilaert. Weert is erin geslaagd om. De derde set toch nog te pakken. Ze stonden 23-21 achter. Daarna maakte Sliedrecht geen punt meer. En dat zetten ze gewoon door ook in set nummer 4. Want daarin staat het alweer 4-0 voor Weert. Nou, het hebben we hebben het over het voetbal eerder deze middag. Groningen, Feyenoord eindigde in 2-2. 0-1 Cissé, die er meteen geblesseerd uit moest. Bakuna 1-1, twee keer geel voor Congolo van Feyenoord. Die had een rode kaart dus, 10 tegen 11, 2-1 van Dijk. En met die 10 tegen 11 Martins Indy, die dan toch de 2-2 nog maakte in de slotminuten. Gestolen punt voor Feyenoord of niet, want Groningen had het eerder in de wedstrijd echt, echt af kunnen maken. Jeroen Guter gaat erover praten met de man die dus uiteindelijk een punt redde voor Feyenoord. Bruno Martins. Ja, lange tijd zei hij 2 en achter. Dan toch maar uh, mee naar voren bij dat uh, moment aan de zijkant. En dan schiet je hem heel beheerst binnen. Was het zo de bedoeling? Dat was wel de bedoeling, ja. En uh, vooraf, uh, voorafgaand dat ik naar voren ging, uh, uh, vroeg ik het eerst of ik wel mocht. En uh, ja, en is uh, die bal uh, op mijn slof. En dan valt hij binnen en dan ben je blij. En dan ren je opnieuw naar de trainer toe. Zodat je dat ook al bij het uh, Nederlands elftal deed. Dat is een beetje je handelsmerk. Ja, uh, ik was uh, heel erg blij. En uh, ja, ik zag hem. Hij is best wel groot. Dus uh, ja, ik rende gewoon naar hem toe. Toevallig uh, hebben ze verleden. En uh, ja, dus. Laten we eens even naar de wedstrijd kijken. Jullie komen op voorsprong, maar daarna worden toch uh, heel lastig allemaal. Hoe heb je dat allemaal in het veld beleefd? Ja, uh, we kwamen met uh, tien man staan. En uh, ja, je weet dat het dan heel moeilijk wordt. En uh, ja, we hadden niet echt heel veel hoop dat we nog zouden scoren. En uh, uiteindelijk uh, uh, ja, konden, we, konden we nog het doelpuntje maken. Maar door het feit dat Groningen die derde goal niet maakt... zal er misschien toch wel iets van geloof zijn ontstaan. Van, nou ja, wie weet, het kan nog. Zolang het verschil maar één is, is alles mogelijk. Ja, we gingen op een gegeven moment uh, zeg maar één op één spelen. En uh, ja, dan weet je dat, uh, dat er iets meer kans uh, ontstaat. En uh, ja, gelukkig uh, kwam dat goal, ja. Wat betekent het dat je hier dan toch nog wint, behalve het feit dat je een punt dan overhaalt? Neem je dat ook mee naar andere wedstrijden toe? Zeker, we hebben nu wel interlandperiode, maar uh, dat nemen we zeker mee. En we halen goede dingen uit deze wedstrijd en ook uh, de slechte dingen halen we eruit. Maar de vechtlust, die was duidelijk zichtbaar in de tweede helft. Uh, was eigenlijk niet in de eerste helft, hoe kwam dat? Ja, de eerste helft niet. We verloren ook heel veel tweede ballen. En uh, ja, hun, hun wonnen telkens het duel en de uh, tweede helft. Werd hebben in de rust ook aangegeven van jongens we moeten meer uh, duels winnen. En ja, We hebben goed geluisterd en uh, ja, gelukkig pakten het goed uit. En weer starten er een herhaling van Friends. De Rembrandts en I'll be there for you. Gaan we gaan weer voetballen. Nee, we gaan eerst volleyballen bij Frank Wielaard. Want we spelen nog steeds weer het, het uh, volleybal om de Vrouwen Supercup, Frank. Uh, 2-1 in sets is het voor uh, Weert. Want ze hebben die uh, derde set knap uh, binnengespeeld. En ook in de vierde set gaat het prima met uh, de Limburgse dames. 9-5 staat het. Het is een hele lelijke wedstrijd. Dat is het eigenlijk altijd aan het begin van het seizoen. Het regent miscommunicaties in het veld. We hebben wel soms wel 3-4 en af en toe 5 aanvallen achter elkaar. Waarbij eigenlijk van alles misgaat. Maar die bal toch steeds aan de overkant terechtkomt. En uh, de, uiteindelijk er dan toch nog een aardig punt gemaakt wordt. Dat ziet er qua rallies dan wel weer. Leuk uit, maar het is echt zo lelijk als de nacht af en toe waar we naar zitten te kijken. Maar uh, dat hoort er een beetje bij aan het begin van het seizoen. Wat wel goed is uh, om te zien is dat beide teams deze uh, wedstrijd heel graag willen winnen. En tot nu toe zijn de papieren uitstekend voor Weert. Want ook nu wordt er een punt gemaakt. 11 tegen 5 is het al in de uh, vierde set uh, voor uh, Weert. En er komt een time-out aan aan de kant van uh, Sliedrecht. Ja, daar moet eigenlijk wel wat gaan gebeuren. Want het eind van die derde set maakte Sliedrecht geen punten. Aan het begin van de vierde set maakte Sliedrecht geen punten. En sindsdien lopen ze achter de feiten aan in de wedstrijd. En als ze willen winnen zullen ze dat gaatje van zes punten dat er nu staat heel snel dicht moeten spelen. Krijnt zijn houding is veranderd naar zijn eigen spelers. toe. Tot nu toe was hij steeds positief. Maar sinds het einde van die derde set zie je zijn hoofd een beetje schuin gaan. Als hij wat zegt van nou kom op dame." Dus het klopt allemaal niet wat jullie aan het doen zijn. In deze time-out zien we het ook weer terug. De Weert gaat de goede kant op als ze deze wedstrijd willen winnen. Want ze staan 2-1 voor set. sets. En 11-5 in set nummer 4 tegen Schieden. FC Twente tegen AZ. Slotfase van de eerste helft. Bastig. Tegeler. Seconde werk plus wat extra tijd. 1-0 voor Twente. Dat 2-0 had kunnen staan als Schilder wat beter geschoten had. Die was wel heel handig weggelopen van Hendricks in het strafhofgebied van AZ. Die het zich allemaal ook laat gebeuren. Want gewoon die staat op te letten. Maar de bal in het zijn net schiet. Extra speeltijd. Een minuut op de achtergrond. Die gaat ongeveer nu in. En even later maait 4 geven nou, goede, uh, goede actie trouwens van Chatley aan de linkerkant. Zomaar over de bal heen in zijn eigen strafstofgebied. Dat zijn dan internationals. Geen idee, maar helemaal de weg kwijt. En dat leverde dan bijna een treffer voor Twente ook nog op. Uh, nu het buitenspel voor Eltidoor, terwijl de extra tijd dus loopt, levert Twente dan weer een vrije schop op. In de laatste 40 seconden van deze eerste helft waarin Twente dan wel uiteindelijk gevaarlijker is geweest. Een AZ nou ja, een paar keer dreigend is geweest, maar geen echte grote uitgespeelde kans heeft gecreëerd. Elm heeft met name een paar keer mogen koppen. We hebben een keer een moment gezien van Berends die van afstand schoot. Dat schot ging naast. Maar voor het overige heeft Twente de zaakjes redelijk onder controle. Zonder nou zelf heel groot te voetballen. En het gekke is eigenlijk dat de man die de laatste weken Twente wat vorm gaf. Schilder vandaag een van zijn minste wedstrijden speelt. En eigenlijk nogal vrij veel fout doet. Twente wil de rust halen zo te zien. Want Douglas en Bengtson spelen elkaar de bal toe. Nu komt er dan toch een diepe opening naar Chatty Die goed is vandaag, maar deze bal is te hard. Sterker nog, die is niet te hard, die is veel te hard. Tja, die loopt nog even, maar weet dat dat onbegonnen werk is. AZ zal ook blij zijn, laat ik dat nog zeggen, dat het nog met 11 in het veld staat. Want Gorter kreeg Geel, helemaal in het begin van de wedstrijd, voor het vasthouden van Tadic. Toen zei ik al, dat is onhandig, dat klopte. Want even daarna sprong hij Tadic in de rug, ontsnapte aan Geel. En even later hield hij Tadic nog maar een keer vast en dan ontsnapte hij weer. Dus die wordt er straks vroeg of laat afgehaald of krijgt van de trainer de opdracht om geen gekke dingen meer te doen. Want anders staat AZ straks met tien man in het veld. Het is rust. Twente Leid tegen de uit Alkmaar 1-0, de doel voor te maken heet Champions Borussia Mönchengladbach tegen Uintracht Frankfurt is juist geinigd in 2-0. Een van de twee goals voor, de, voor Gladbach werd gemaakt door Luc de Jong. En Newcastle United tegen Manchester United goed een kwartier bezig. Het staat er al 0-2 voor Manchester. Goals van Evans. En Evra. Dan ja, gaan we naar het Nederlands voetbal. Gisteren speelde Vitesse gelijk. Vandaag speelde Ajax gelijk. Vandaag speelde Feyenoord gelijk. En PSV ging rustig door waar het deze week mee bezig was. Namelijk winnen met goede grote cijfers. PSV-NAC werd 4-0. Lens wonen van Bommel en invaller Wijnaldum. Kortom een hele regelmatige goede zege van PSV. Wat zeer sterk is de laatste wedstrijden. Jeroen Elsof praat erover met de trainer van PSV. Dick Advocaat. Een middag zonder zorgen, heb ik het genoemd. Voelde je het ook zo? Na afloop wel, ja. Dat stond er meer zo. Tijdens de wedstrijd? Had je al vrij snel door dat het toch goed zat? Ja, ik, uh, ik denk dat het aftal zeer goed begon. De eerste 30 minuten zeer scherp speelde. Eigenlijk dat ik niet het gevoel gaf om, uh, om in het spel te komen. Toen ik uh, vorige week de Heerenveen in het tweede al zeer dominant gespeeld. en uh, Met veel lef en bravoer. Het ze hier ook, maar ze kregen bij ons niet de kans en uh, dat heeft de helft al goed uh, uitgespeeld. Je hebt constant zitten hameren in de aanloop naar deze wedstrijd op het feit dat het uh, uh, uh, ook gebracht moest worden na donderdag, naar die goede wedstrijd tegen Napoli. Um, hoe belangrijk was dat voor je? Nou, heel belangrijk, want je ziet nu ook uh, op andere velden dat uh, sommige tegenstanders er ook uh, punten laten liggen, ook in thuiswedstrijden. En één moet gewoon doen. En wij hebben het gedaan, dus uh, ik, ik ben daar zeer blij mee. Hoe moeilijk is het om dat op te brengen? Ik bedoel, jij bent coach, je, je kan het mentaal uh, bij ze erin inprenten. Ja, uh, ik, zou, ik zou het gisteren op de training al uh, was het weer de scherpte die je van die groep verwacht. En, en zo begonnen ze vandaag ook. En uh, ja, als ze dat vol weten te kunnen houden, dan uh, ziet het er zeer goed uit. Is het uh, gerechtvaardigd om na deze week drie goede overwinningen, uh, veel doelpunten, de conclusie te trekken dat jullie de boel redelijk op de rit hebben? Nou ja, dat, dat, dat kun je nu nog niet zeggen. Uh, we zijn in ieder geval tevreden welke richting we zijn ingegaan. En, uh, dus laten we, het, laten we het maar zo houden dat, uh, dat het begin is gezet. Ja, want je weet ook wat het probleem de laatste jaren lag. Uh, wisselvalligheid. Is, het, is, het, is dat überhaupt te voorspellen of niet? Ja, moeilijk. Dan kunnen we toch pas op het einde van het seizoen. Uh, die analyse trekken, dat weten we nu nog niet. Maar goed, je hebt ervaring, heel veel ervaring als coach. Uh, uh, hoe ging dat bij andere ploegen? Ja, in, in, in het begin uh, moet, moet zo'n spelersgroep natuurlijk ook als een trainer winnen. En, ander, en andersom ook. Uh, niet iedereen is even blij met je. Er wordt natuurlijk anders getraind scherp. En uh, bepaalde spelers spelen niet. Dus uh, ja, iedereen moet wel uh, het gevoel hebben dat ze het voor PSV doen. En, uh, en, en ja, ik zie allemaal positieve gezichten. Dus tot nu toe gaat het goed. We gaan eens uh, even vanuit de Dikadvocaat praten over FC Groningen. Dat speelde met 2T gelijk tegen Feyenoord. Een lange tijd zag het er naar uit dat Groningen drie punten zouden houden in de Euroborg. Want tot vlak voor het leidde Groningen met 2-1. Martins Indi maakte er in de slotfase toch nog 2-2 van. Jeroen Guterich praat uh, na die wedstrijd met de coach van FC Groningen, Robert Maaskant. Robert, hoe komt het dat jullie hier niet met de overwinning uh, ervan doorgaan? Uh, omdat we niet voldoende scoren. Wij moeten gewoon vandaag uh, drie, vier goals maken. En dan uh, de wedstrijd in het slot gooien. Nou, dat verzuimen we. En dan kom je nog, uh, ja, met, met een heel raar moment, kom je weer, uh, krijg je weer een goal tegen. Weer. Uh, nou ja, in die zin. Uh, we, we, krijgen, we krijgen doelpunten tegen bijna iedere wedstrijd. En uh, nou, de eerste ontstaat uit niks. Uh, die wordt geblokt, die vliegt er dan in. En dit is ook een situatie waarin we onszelf tekort doen... door een overtreding te maken op middenveld die nergens op slaat. Helemaal niet nodig. Helemaal geen, uh, geen vrije trap weg te geven daar. En ja goed, dan valt hij er uh, heel per ongeluk in. Toch even terug naar je eerste antwoord. Je zegt, ja, we hadden drie, vier moeten maken. En natuurlijk heb je daar wel een paar kansen voor gekregen. Maar Groningen voetbalde niet goed, ondanks het feit dat jullie hem meer hadden. Had ik nooit het gevoel van, nou, Groningen gaat dat nu eens eventjes op de pijnmank leg. Ja, maar ik, ik wil dat jij die wedstrijd even terug gaat kijken. En dan eventjes naar de netto kansen gaat kijken die wij gekregen hebben. Dan denk ik dat je een heel ander verhaal vertelt. We hebben gewoon vier, vijf, honderd procent kansen gekregen die we gewoon moeten maken. En ik ben het met je eens. Het kan allemaal nog wat, uh, wat sneller. Maar ik ben er een beetje klaar mee dat Groningen een negatief voetbalstempel opgedrukt krijgt. Want wij hebben gewoon een heerlijke wedstrijd gespeeld. En we hadden vandaag gewoon van Feyenoord moeten winnen. Punt. Zo. Uh. Het lijkt me voor dat je boos bent. Nee, maar ik ben er klaar mee dat, dat uh, iedereen heeft het maar steeds over Groningen uh, heeft uh, dat het niet goed is. Maar we staan op de achtste plek. Uh, we zetten nu ook weer in de thuiswedstrijd Feyenoord gewoon volledig onder druk. Even voor de duidelijkheid, ook met elf man. Uh, de eerste beginfase was voor Feyenoord. Maar daarna vind ik dat wij het uitstekend opgepakt hebben. En uh, ik ben een beetje klaar met het stempeldrukken. Want uh, we doen gewoon mee met een hele jonge, enthousiaste ploeg. En ik denk dat we het ook wel eens een keer op een andere manier mogen benaderen. Kortom, ondanks het feit dat je je punten laat liggen, ben je tevreden? Nee, ik ben niet tevreden. Want ik vind dat we hadden moeten winnen. Dat geef ik net aan. want uh, over de spelwijze en de manier waarop het is gegaan. Nee, ook dat zeg ik. Dat moet absoluut nog verbeteren. Maar ik zeg alleen wel dat wij duidelijk heel veel meer kansen hebben gekregen dan Feyenoord. En dan hadden we het moeten beslissen. down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 Twee jaar geleden een hit voor Ruben Heijn Elephants. Sliedrecht tegen Weert is het volleybal. De Supercup bij de vrouw. Zitten ze er bijna op? Gaan ze het redden? Ik denk dat Weert het gaat redden in deze derde set. Het heeft namelijk een enorme voorsprong om te verdedigen en dat lukt heel aardig. 17-9 was het op een gegeven moment in de vierde set. 2-1 is het in sets voor Weert en 17-9 was het ook voor Weert in deze vierde set. Daarna knokte het zich terug, puntje voor puntje weer terug in de wedstrijd, maar die grote voorsprong die staat er nog altijd wel. Het is 22 tegen 16 in het voordeel van Weert en dus. Lopen we naar het einde van de vierde set. En dat lijkt de beslissende set voor de Limburgse dames te gaan worden. Die uh, al eerder de Supercup hebben gespeeld. En ook al eerder uh, hebben gewonnen. Drie keer namelijk in de Supercup deelgenomen. Twee keer gewonnen. Sliedrecht heeft ook al twee keer gespeeld voor die Supercup. Maar nog nooit die uh, Supercup gewonnen. En ondanks de suprematie vorig jaar. Toen de beker en de landstitel gepakt. Nu ook weer in de problemen in de Supercup. En dat is op zich wel aanwijsbaar waarom dat dan precies is. Namelijk. Uh, yeah, de spelverdeelster, de eerste spelverdeelster... die is nog hartstikke jong, Inge Molendijk. En ook nog eens uh, geblesseerd. Heeft wat last van uh, de pols. is ingetaapt. Heeft zo'n beetje anderhalve set niet mee kunnen doen. En uh, Sliederich heeft zelfs delen van de wedstrijd... zonder spelverdeelster gespeeld. Ja, dan kom je helemaal niet tot uh, fatsoenlijke aanvallen. Dat bleek ook wel bij Vlagen. En ook uh, Nienke, de Weert is, uh, waard. Nienke de Waard is niet helemaal fit. Heeft ook grote delen van de wedstrijden aan de kant gezeten. En uh, kan vandaag het verschil ook niet maken. Het is nog twee punten die Weert moet maken aan het einde van die vierde set om uiteindelijk de Supercup van het seizoen 2012-2013 te gaan winnen tegen uh, Sliedrecht Sport. 23-17 is het en uh, de uh, service aan de kant van Sliedrecht Sport. De redding en dan in eerste instantie aan de kant van Sliedrecht en dan vervolgens de bal achterin geslagen. Slechte stop door Hulligie achterin. En dan heeft Sport in ieder geval weer een puntje. Vijf punten is het verschil in het voordeel van Weert. Dat nog wel. 23 tegen 18. FC Groningen tegen Feyenoord eindigde vanmiddag dus in 2-2. Ze sprak John Guter een zeer getergde coach van FC Groningen, Robert Maaskant. We zijn benieuwd naar de gemoedstoestand van de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, ben je opgetogen dat je toch nog een punt overhoudt in deze wedstrijd? Ja, lijkt me wel. Als je vanaf de 26e minuut, dacht ik, met 10 man speelt. Ja, je krijgt ook nog vlak voor de rust de 2-1 tegen... Ja, wat je wil is dan in ieder geval dat je in de wedstrijd blijft. Ik moet zeggen, uh, het ging redelijk gelijk op. Want uh, Groningen kon nou niet echt uh, de meer situatie goed uitspellen. Ze hebben natuurlijk wel twee, drie goede kansen gehad. Dat moet ik, uh, moet ik wel toegeven. Maar zolang je in de wedstrijd blijft en, en, en het verschil maar één goal is... Ja, dan kun je nog aanval aan wisselen. Dat hebben we ook nog gedaan op een gegeven moment. Om Anastof wat dichterbij in die laatste paar minuten. Ja, dan moet een balletje goed vallen. En uh, gelukkig maken we de 2-2. Ja, en uh, Martensinnie, uh, op bekende wijze, sprint hij dan naar de bank. Uh, Vergaal moest hem ontwijken, maar jij kon hem wel in de armen vallen. Ja, maar ik ben ook wat jonger, hè. Dus, uh, dus ik ben wat sterker. Um, wat zegt het jou dat uh, Feyenoord hier uh, dat punt meeneemt naar Rotterdam? Want het komt meer bij kijken dan alleen voetbal. Nou, ja, dat is wel zo. En dat verweer ik wel mijn ploeg in de eerste helft. Want ik vond dat ag Groningen agressiever was. Dat echt de duels, uh, de tweede bal, vaak voor hun was. Nou ja, als je ziet hoe de tweede kalf valt... Dan, dat mag natuurlijk niet. Wij hebben een vrije trap. Die nemen we dan kort. Dan uh, komt de tegenaanval. Slechte communicatie: Costas en Bruno. Nelom die zich laat aftroeven. Ja, en dan heel ongelukkig valt hij. Maar. Wij creëren dat moment en, uh, en dat vond ik in de eerste helft, uh, was Groningen agressiever. En dat heb ik aangegeven om in ieder geval de tweede helft dat uh, beter te doen. Ja, en in de wedstrijd te blijven en dan, dan kun je altijd dit soort momenten krijgen. En dat, dat hebben we goed gedaan. Ja, want dat is toch wel het mooiste, zo'n escape op het laatste moment. Dat je toch nog even die goal maakt en een punt hebt. Ja, natuurlijk uh, uh, is dat zo, maar het voetbal dat, dat is onvoorspelbaar. En uh, als je ook ziet hoe hun twee goals vallen... Ja, die, uh, blijkbaar maken ze die alleen tegen Feyenoord ieder jaar. En, uh, dus dat is dan uh, teleurstellend vlak voor rust, maar minder uh, de 2-1 tegenkrijgen. Maar we hebben onze rug wel uh, gerecht uh, in de tweede helft. En, uh, en we zijn in de wedstrijd gebleven. We zijn agressiever gaan spelen. Maar uh, toen zag je ook uh, toch wel dat, dat, dat er in ieder geval nog een gelijkspel in zat. Cruciaal was het wegsturen van Congolo uh, met twee keer geel. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ik vond het uh, twee terechte kaarten. Alleen uh, ik begrijp dat uh, de tweede buitenspel is. En dan, uh, ja, dan is dat uh, vervelend. Maar ik denk dat de scheidsrechter goed gehandeld heeft in die situaties. Hij heeft niet uh, altijd de goede hulp van uh, de grensrechter aan deze kant. Want uh, die heeft meerdere dingen over het, uh, over het hoofd gezien. Ronald Koeman zei dat. We gaan nog even volleyballen, vlak voor het nieuws van half zes. Gliedrecht weer. ik hoor weer muziek, Frank, maar nu niet tussen de punten door, hè, zo te horen. Nee. <laughs> Ik denk dat dit nog wel even blijft duren, Tom, inderdaad. Want de wedstrijd is afgelopen. Weert heeft het keurig uitgespeeld in die vierde set. 25 tegen 19. Dat betekent dat die jonkies uit Limburg... Keurig op de Supercup binnenslepen. Tot grote vreugde van hunzelf. Ik zei het al. Twee teams die duidelijk laten merken deze Supercup echt te willen winnen. En Weert heeft er ook het meeste recht op. Want duidelijk de minste fouten gemaakt in deze wedstrijd. 3-1. Daarmee gaat de wedstrijd naar Weert tegen Sport. Dan kun je vorig jaar wel kampioen zijn geworden. En de beker hebben gewonnen. Maar uiteindelijk vandaag de Supercup is voor Weert. Misschien dat dat een klein beetje de verhoudingen neerzet voor het komend seizoen. Maar de jonkies van Weert, wie weet waar ze toe in staat zijn. Dit seizoen is...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 Vannacht zijn er brede opklaringen en lokaal ontstaan er ook weer mistbanken. Het gaat op grote schaal aan de grond licht vriezen. Op ooghoogte daalt de temperatuur in het oosten naar net boven het vriespunt. Aan zee tot 4 graden. En morgen start de dag op een aantal plaatsen nog wat mistig, maar dat lost snel op. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. In eerste instantie dan. Want de bewolking in het zuiden neemt in de middag wat toe en in de avond kan het daar dan wat regenen. Verder staat er een zwak tot matige aan zee-zuidwestelijke wind. En de komende dagen blijft het rustig weer. Er is niet al te veel wind, de zon schijnt vaak... en op de meeste plaatsen valt er geen neerslag... of blijven de hoeveelheden zeer beperkt. Pas vrijdag lijkt het echt te gaan veranderen. De kans op neerslag neemt dan flink toe. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging bij Amersfoort vanwege de werkzaamheden op de A28. Dat is ook goed te merken op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 4 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 3. A27 Almere Utrecht bij Hilversum ook 3 kilometer. En dan de A28 zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort Vathorst en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. Het is rust bij Twente AZ, 1-0 doelpunt te maken. Chatli gaan daar zo beginnen aan de tweede helft. Wij houden u op de hoogte. Ook het overzicht van alle andere wedstrijden in de Eredivisie. Maar natuurlijk ook een blikje over de grens. Buitenlands voetbal, langs de lijn. In de Italiaanse Serie A wordt vanavond de Milanese derby gespeeld. AC Milan tegen Inter. Juventus kwam vanmiddag al in actie en de ploeg won met 2-1 van Siena. Napoli kan vanavond hier op gelijke hoogte komen. Dan moet het wel winnen van Odinese. En dan in Spanje. Iedereen kijkt natuurlijk vanavond naar die wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. El klassiek over zeggen het nog maar eens. Madrid acht punten achter, dus mag bijna niet verder achterop raken op Barcelona. Maar interessant is ook nog de wedstrijd tussen de nummers 2 en 3. Want het zo goed draaiende Atletico Madrid ontvangt Malaga thuis. Levante won vandaag van Valencia 1-0. Maar iedereen kijkt in Spanje naar vanavond. Mooi duel is ook in België, standaard Luikwon met 2-1 van Anderlecht. Het was een tumultueuze wedstrijd tussen de ploegen... van de Nederlandse trainers Ron Jans en John van der Brom... In de eerste helft werd het duel stilgelegd... doordat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er stond heel veel rook op, met name de tribunes. Ook toen de wedstrijd werd hervat... hadden de spelers veelvuldig last van die rookontwikkeling. De duel werd uitgespeeld. Jans Wonders uiteindelijk van Van der Brom. En vanavond in de uitzending van 10 uur... een reportage over die ontmoeting. En dan ook de uitslag van de wedstrijd van de koploper Club Brugge. Zometeen meteen om 6 uur begint Club aan de wedstrijd tegen Racing Gink. In de Premier League een aantal opvallende dingen. Misschien wel Jos Hoijveld van Fulham. Die maakte een eigen doelpunt de dan ook nog een schot van richting. 2-2 speelde zijn ploeg daardoor tegen Southampton. Brad Friedel, de Amerikaanse keeper, 310 wedstrijden achter elkaar in de basis in deze grote competitie. Maar vandaag bij Tottenham Hotspur staat hij niet in de basis. Tottenham Hotspur, wat ook ongeveer uh, ja, bijna nog een kwartiertje te spelen heeft tegen Aston Villa. En met 2-0 leidt alle andere grote ploegen in Engeland wonnen. Ook dit weekend Manchester City gisteren met 3-0 van Sunderland. Chelsea met 4-1 van Norwich City. Liverpool zit daar al een tijdje niet meer bij. Speelt nog een kwartiertje, staat nog het 0-0. En die andere grote ploeg uit Engeland, Manchester United, met Robin van Persie in de basis. Hij scoorde tot nu toe niet, hij liep alleen tegen een gele kaart aan. Maar het staat wel 2-0 Newcastle, Manchester United, 35 minuten gespeeld, 0-2 dus. En in de Bundesliga was Luc de Jong tref zeker. Zijn ploeg Borussia Mönchengladbach won met 2-0 van Uitracht Frankfurt. Borussia Dortmund speelde op dit moment tegen Hannover 96. Die wedstrijd is een paar minuten geleden begonnen. Staat er dus nog 0-0. En gisteren scoorde Ibrahim Afellay voor de eerste in de Bundesliga. Hij maakte een van de drie treffers voor Schalke. In de wedstrijd tegen Wolfsburg. Het werd daar 3-0. Bas Dost trouwens de hele wedstrijd op de bank bij Wolfsburg. Bij Bayern München tegen Hoffenweim werd 2-0. Tweemaal Frank Ribery. En ASV won weer met Raphaël van der Vaart in de basis. 0-1 werd het tegen Grosje en niet zo heel ver van Dortmoed vandaan speelt fc Twente thuis tegen Azetmaas Stigler. Ja, je kan het zien liggen. 47e ja. minuut en uh, de tweede helft dus in gang gezet. Geen wissels. Nog altijd 1-0 voorsprong voor Twente door die goal van Chatli. En de bal bezit voor Hendriksen. Die uh, Berends vindt halverwege de Twentse helft. Die is wat naar binnen geschoven eigenlijk. Speelt Eltudoor aan, maar die staat op 25 meter van het doel. De bal aan de buitenkant. Er komt een voorzet. Daar is Elm. Maar die komt niet bij de bal. Die wordt uh, weggetrapt door. De verdediging van Twente komt dan weer bij Hendriksen op de borst. Zo mag AZ eigenlijk al een tijdje blijven staan op de helft van Twente. Eltidoor nu vanaf de rechterkant draait weg. houdt de bal heel sterk bij zich. Kan dan schieten. Goeiedag. Ja, hij schiet hem een meter over. Maar dit zijn van die ballen waarvan je inmiddels weet dat de Amerikaan... die toch al acht goals gemaakt heeft en on fire is, zoals ze dat in Zeiland zeggen. Waarom dat zo is? Want hij blijft heel sterk op de been tussen twee spelers van Twente in. En als hij het biedt vanaf de rechterkant een meter inloopt, haalt hij werkelijk loeihard uit... Maar geeft de bal net te veel effect mee, zodat hij over het doel zuist van Michailov. Dat was een... Beste mogelijkheid voor AZ in het begin van deze tweede helft. Wat Braafheid nu snordig uitverdedigt. De bal via een van de spelers van AZ. Met een gelukje bij Schilder. Komt hem dan wel heel goed vrij? En paast ineens. En daar is Tadic vrij voor de keeper. Want die komt er een hele moeilijke hoek uit. En wat doet die keeper? Pakt hij Tadic of niet? De scheidsrechter kijkt naar zijn assistent. Want die weet het niet. En wat zegt die assistent? Is er een overtreding gemaakt door Esther Band of niet? Of stelt Tadic zich aan? Er komt overleg tussen scheidsrechter Makkeli en de grensrechter. De spelers van Twente zeggen: dit leek me toch een overtreding. En eerlijk gezegd had ik de indruk dat Esther. Esterbanden wel wat hard en fel uitkwam. Maar scheidsrechter Makkili liep op zo'n grote afstand dat hij dat niet heeft kunnen zien. Stuurt nu alle spelers van AZ en Twente weg bij de grensrechter gaat overleggen. En wat zegt hij? Geen straf voor. Zo komt AZ goed weg en Tadic is boos. En Esteban haalt opgeruimd adem en er komt gewoon een doeltrap voor AZ. En zijn we dus vol smart aan het wachten op de herhaling die nu komt... Tadis naar de bal. Ja, het is eigenlijk slecht te zien. Want wat er gebeurt is dat de keeper met zijn rug naar de camera toe duikt. Nu komt het uit een andere hoek. Oh nee, er is geen strafgrop. Goed gezien van de grensrechter, want Tadis gaat veel te makkelijk naar de grond. En de strijdsrechter heeft dat op, op advies dus van zijn assistent denk ik goed gezien. Want de keeper komt wel naar de bal gegleden, houdt de handjes keurig thuis. En dus gaat de bal terecht niet op de stip. Maar het feit dat Twente zo'n uitbraak krijgt en zo'n... De kans die daaruit aan de grondslag ligt, dat is voor AZ wel extra reden tot oppassen. De ploeg wil naar voren, moet naar voren, want het staat met 1-0 achter. Maar je ziet als het één keer achterin even niet loopt zoals je denkt dat het moet lopen, dan kan het maar zo 2-0 zijn ook. Hectiek in de grondsvesten in Enschede, na vijf minuten voetballen in de tweede helft. Het is 1-0 bij Twente AZ.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 Ja, we gaan maar eens even naar Bas Stichelen. Twente, AZ Bas, want er gebeurt van alles, hè? Want uh, er zijn... Ik wilde zeggen, er is een rode kaart. En op het moment dat ik dat wilde zeggen, moet ik zeggen, er zijn rode kaarten. Maar Her wordt van het veld gestuurd, omdat hij een, uh, ik denk, natrappende beweging maakt. Daar waar de bal al niet meer is. Dan maakt Eltidoor zich heel boos op de scheidsrechter. Die krijgt geel en die maakt zich vervolgens nog bozer. En volgens mij krijgt hij daarna nog een keer geel en moet hij ook naar de kant. Maar Her is inmiddels uh, buiten de lijnen. En volgens mij wordt ook door eraf. Ja, die moet er ook af. Dat is echt ongelooflijk. Hoe kan je je zo laten gaan en je team zo benadelen? Maher is in duel met Rosales. Die uh, wordt daarbij gevloerd, Is boos op de scheidsrechter. En als Rosales hem nog wat uh, toevoegt... Ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Want hij blijft volgens mij gewoon haken. Achter het been van Maher. Die krijgt daar rood voor. Nou ja, volgens mij doet uh, Maher eerlijk zegt niet zoveel. Want de herhaling die ik zie is dat er... Uh, ja, dat de aanvallen van de AZ, of de middenvelder moet je eigenlijk zeggen, min of meer over de verdediger van Twente heen. Stapt nou, volgens mij gebeurt er niet zoveel, maar hij krijgt rood en omdat Eltidoor boos is en boos blijft, krijgt hij twee keer geel. En is het elftal van AZ in een minuut tijd gedecimeerd van elf naar tien naar negen spelers. Ja, dan is het probleem wel uh, groot en niet meer te overzien, vermoed ik, voor AZ. Twee rode kaarten in een minuut, dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt, maar Her en Altidore... ...naar de kant gestuurd bij AZ. En Twente dat niet alleen met 1-0 staat nu na 53 minuten... ...maar dus ook nog met 2 maal meer in het veld staat... ...zal nu toch voelen dat hij hier de buiten wel binnen is. Het publiek zingt welkom in de hel van Enschede. Ja, dat doet dan AZ wel zichzelf aan. Nogmaals, als de herhaling van dat incident met Maher het juiste beeld is dat ik heb gezien... ...dan vind ik dat Maher niet zoveel doet of eigenlijk helemaal niks... ...en dat Elthoudoorn terecht boos is. Maar je zal je toch vroeg of laat als de scheidsrechter die je geel geeft... ...vanwege aanmerkingen op de leiding wel koers moeten houden... En dat doet de Amerikaan wat aan de late kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veldspelers bij AZ en een keeper. En een boze trainer, die ijsbeert langs de lijn. Het is 1-0 bij Twente AZ en AZ op met 9. Dankjewel, Bas tig, Leuk. Zometeen een uh, spannende slotwazen dus van die wedstrijd. We gaan het hebben over tennis. Nadat hij zijn uh, door blessures getijsterde carrière in 2008 had beëindigd... horen we maar weinig meer van Martin Verkerk. De man die in 2003 heel verrassend de finale van Roland Garros speelde. Tot dit weekend. Want toen deed Verkerk ineens mee in een demonstratie dubbelpartij. tijdens de Tennis Classics. Zeg maar het seniorentoernooi in Apeldoorn. En hij genoot. Edwin Cornelissen sprak met Verkerk. Je kwam binnen hier in Apeldoorn. En ik geloof dat Schenk Schalker tegen je zei. Leef je nog? Want uh, ze hebben je een tijd niet gezien hè, in, in Tennisland. Nee, dat klopt. Maar dat komt, ik heb in, in zaken gezeten een tijdje. Uh, nu wel weer terug in het tennis. Uh, sinds twee maanden. Uh, ik geef wat lessen. Uh, de clinics ga ik weer opstarten, uh, dus daar zijn we hard mee bezig. Maar inderdaad, ik ben eruit gestapt omdat ik er een beetje, uh, ja, een beetje klaar mee was. Maar op een gegeven moment uh, begon, het, begon het toch wel een beetje te kriebelen dat tennis toch wel mijn ding is. En uh, toen heb ik uh, gezegd, nou ik ga toch maar weer in het tennis. Dus bewust dat afstand genomen in eerste instantie? Ja, ik was er klaar mee. Mijn blessures en mijn schouder natuurlijk. Uh, lessen geven was in het begin ook niet mijn ding. Want dan moet je ook ingroeien. En uh, nu heb ik wel best wat talenten en ook wat recreanten. En dat, de combinatie vind ik dan leuk. Maar uh, ik was twee, nou, twee, drie jaar geleden nog gewoon zat te vers met blessures. Laat maar zeggen. Mm -hmm. uh, ja, je raakte in dat opzicht dan een beetje in de vergetelheid. Hè? Zat je daarmee dat, dat de mensen uh, ja, je niet meer in het tennis zagen? Nee, nee er staat een nieuwe generatie op. En uh, ik denk dat het alleen maar goed is. En uh, ik denk, uh, zoals nu hebben we hier ook weer gezien... als je dan binnenkomt, dan uh, weet iedereen nog wel uh, je prestaties. En uh, dat was wel mooi om te zien, hoor na zo'n lange tijd. en uh, Ik was ook blij toen ik uh, Jacco en uh, Paul sprak... Uh, van uh, uh, wat ga je nou doen, want twee maanden geleden wist ik niet wat ik ging doen. Toen zei ze van nou, uh, vind je het leuk om bij ons een dubbeltje te komen spelen? Ik zei nou, ik ben niet fit. Toen zei ze, ga maar trainen, probeer zo fit mogelijk te worden. Ja. En hoe fit ben je nu? Nou, ik ben niet fit, uh, fit genoeg, nee, maar voor zo'n demo-dubbel wel. En ik vond het qua slagen uh, voor mezelf heel goed gaan. Je kan natuurlijk wat sneller zijn en mijn service is wat minder door mijn schouder, maar ik ben wel tevreden. En wat ik vooral opvallend vond, je had er echt weer heel veel plezier in, hè? dat straalde je tenminste uit. Ja, dat is leuk om te horen. Ik vond het ook heel leuk. Ook die enthousiaste publiek en ook toen ik aangekondigd werd uh, uh, dat ze dat toch allemaal nog weten. En ja, ik hoop dat, uh, dat dat zal voorlopig nog wel blijven natuurlijk, omdat ik natuurlijk de laatste ben die dat gedaan heeft. En uh, ik, ik ben blij dat ik terug ben en uh, wie weet uh, motiveert het mij door om weer helemaal fit te worden. En uh, wie weet volgend jaar uh, iets meer hier spelen. Precies. Je bent terug. Wat moet je, je daarbij voorstellen? Wat ga je doen in de tennis? Nou, ik ga lessen geven. Ben ik al mee bezig. Uh, ik heb nog wel wat uurtjes. dat daar gaat het niet om. Maar ben ik ben er mee bezig. En uh, clinics. Daar ben ik aan het opstarten. Uh, en dat, dat, dat, dat loopt goed. Wat ik verder ga doen, weet ik niet. Als ik zo die jongens op die, uh, de senior tour dan zie vandaag... dan ben ik daar nu nog niet fit voor. Maar ja, ik heb toch finale een slim gehaald. Dus. Ik kom er wel voor in aanmerking, dus wie weet dat Paul en Jacco wel zeggen als ik volgens fit ben dat ik erbij mag komen. En dat lessen geven, clinics geven, zegt ja, dan moest ik ook een beetje ingroeien. Ben je er inmiddels helemaal aan gewend, wat moest je daar überhaupt voor leren? Nou, het is een ander verhaal. Weet je. je moet wel gemotiveerd zijn. en Je moet niet denken bij jezelf, ik, ben, uh, ik heb goed getennist en ik ga met die mensen even lesgeven. Dan moet je ook wel met plezier op de baan staan. Zoals vandaag stond ik met plezier op de baan. Als ik mij drie jaar geleden hier neergezet had, had ik geen plezier gehad. Dus dat is het verschil. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. En eh, we beginnen bij de wedstrijd die nog loopt. Twente, AZ, 1-0, Chatli Inmiddels 11 tegen 9, Bas Tichler. Ja, door die twee rode kaarten binnen een minuut voor AZ. De zoveelste herhaal ik maar bekeken. En wat blijkt dan? Dat eh, nou eerst maar eens kijken of Twente op 2-0 komt. Als Thaddeus wordt weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Chatley positie kiest ook Castanjos erbij komt. Chatli aangespeeld, neemt de bal niet iets goed aan. Prooi voor Esteban, maar ja, het is wachten nu op de 2-0.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 En als Eltido protesteert en nog een keer protesteert en nog een keer protesteert, dan krijgt Altidore geel. En dan blijft hij protesteren en blijft hij protesteren en krijgt hij twee keer geel. Nadat Makli hem daar duidelijk voor gewaarschuwd heeft. Dat is niet, niet heel slim. Uh, maar ja, zo is AZ dus van een elftal een negental geworden in een... Tijdsbestek van een uh, minuut of anderhalf. En dat betekent dat de wedstrijd in feite kapot gemaakt is. Dat doet AZ, moet ik er wel bij zeggen, zich dus voor een belangrijk deel zelf aan. Nogmaals, de rode kaart van Mairfink veel te zwaar gestraft. Maar El Tidoor is gewoon ongelooflijk dom. Klein uur gespeeld, 1-0 voor Twente via de goal van Charlie. Maar daar gaat het normaal gesproken natuurlijk niet bij blijven. Andere wedstrijden van vandaag. Te beginnen in de Amsterdam Arena. Daar eindigde Ajax tegen FC Utrecht in 1-1. Bij de rust 1 0 door een goal van Babel. En na de rust Sporksleden in eigen doel. Ajax wist voor het derde jaar per rij niet vrijgepubliek te winnen... in een competitiewedstrijd tegen FC Utrecht. En dus was Ajax-coach Frank de Boer... Ja, teleurgesteld. Als je in de arena twee punten verliest, dan ben je altijd teleurgesteld. Ja, de Boer vindt dat hij bij Ajax vandaag niet een gebrek aan, of ja, niet aan, een gebrek aan inzet. Dat het daaraan lag.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 Die nog wel een poging doet voor de bal te gaan. Die wel raakt, maar ook Tadic uit balans brengt. Dat is voor makkelijk voldoende om naar de stift te wijzen. Voor de ziet het de hoofd aan. Met een cynische glimlach. En zijn negental is op een 2-0 achterstand gekomen in Enschede. Daarmee is na 60 minuten de wedstrijd definitief beslist in Trent voordeel. Tadic 2-0 uit de strafgoed. Ajax Utrecht dus vandaag 1-1. En zo leidde Ajax voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies. Christian Eriksen geeft aan waar het hem volgens hem aan schort. <laughs> Zoals altijd denken, we beginnen heel slow. En, uh, en daarna gaan we wel pakken Dus uh, ja, dat moet we anders. Het seizoen is nog lang, dat weet iedereen. Hier kan je, ja, mag eigenlijk geen punten verliezen, maar dat kan. Uh, die kunnen we nog repareren, dus uh, liever nu dan aan het einde. Bij Ajax waren ze dus niet zo blij met het 1-1 gelijk spel. We zijn benieuwd naar de reactie van de coach van FC Utrecht, Jan Wouters. Uh, ja, daar ben ik heel tevreden mee. Uh, uh, niet alleen met het punt, maar ook de manier waarop... Uh, naar de, naar de beker-nederlaag van 3-0 kansloos. Dan kan je hier twee dingen doen. Je kan uh, je proberen in te graven. En hopen op een resultaatje. Maar wij hebben gekozen voor toch weer proberen druk vooruit te zetten. Op een iets andere manier dan in de thuiswedstrijd. Dat hebben we prima gedaan. Dus wat dat betreft uh, ben ik daar heel tevreden mee gaan een PSV NAC 4-0, keurig verdeeld over beide helften. 1-0 Lens, 2-0 Toyvonen, Rust 3-0 Van Bommel, 4-0 Wijnaldum. Lachende gezichten bij PSV, 6-0 tegen VVV, 3-0 tegen Napels op donderdag... en nu dus 4-0 tegen NAC. Ja, dat is een hele leuke middag als je ze zo achter elkaar kan winnen. Ja, Mark van Bommel was dat meer dan tevreden... na zijn 250ste wedstrijd voor PSV. En natuurlijk ook vooral vanwege zijn eigen doelpunt. Ja, ik, ik scoor niet zo vaak. En, uh, en die jongens van mij, die voetballen ook. En die scoren uh, bijna elke week. En dan moet ik natuurlijk uh, zeggen ze tegen mij... wanneer ja, man, ga jij nou een keer, weer een keer scoren? Dus ik was hartstikke blij dat ik weer een goal maak. En dan kan ik zeggen, nou we hebben alle drie gescoord dit weekend. De hele familie van Bobbel gescoord. Dus de coach van PSV, Dik Advocaat... stelde dezelfde elf spelers op als afgelopen donderdag tegen Napels. En dat pakte andermaal goed uit. Ik, uh, ik denk dat het elftal zeer goed begon. De eerste 30 minuten zeer scherp speelden. Eigenlijk dat ik niet het gevoel gaf om in het spel te komen. Nak vorige week tegen Herenveen in 2012 zeer dominant gespeeld. En met veel lef en bravoer. De begonnen ze hier ook, maar ze kregen bij ons niet de kans. En dat heeft de helft al goed uitgespeeld. En dan toch even naar NAC. Want coach John Karelsen die snapt ook wel dat de kansen tegen PSV niet zo groot waren. Maar toch is hij teleurgesteld in zijn ploeg. Ja, kijk, uh, ik vind... Uh... Natuurlijk waren hun veel beter. En, uh, alleen ik ben uh, teleurgesteld in, in enkele spelers. Die hebben gewoon hun niveau niet gehaald. En, uh, dat vind ik jammer, want die zijn wel bepalend voor ons team. En uh, of wij, uh, wij door kunnen voetballen. Uh, en dat valt mij tegen. Kijk, dat je, dat je het hier lastig krijgt, dat weet je van tevoren. En uh, dat winnen ook uh, moeilijk zal zijn hier, dat weet je van tevoren. Maar ik vond dit uh, vooral de eerste helft uh, zwaar onder de maat. Zwaar onder de maat. Twente AZ is niet onder de maat, Bas. 63 minuut voor 3-0. Castanjos maakt een goal na een voorzet vanaf de rechterkant. Strakke bal. Publiek schreeuwt maar vast om 10-10-10. Want AZ had dus na de rode kaarten van Maher en El met zijn 8 e 8 veldspelers en de keeper met 9 man in het veld staat. Is inderdaad rijp voor de sloop. Ja, als Twente wil, dan wordt het een monster score. De vraag is of Twente dat wil. Het is 3-0 naar ruim een uur. de Groningen tegen Feyenoord. Eerder vanmiddag in de Euroborg. 2-2 bij de rust. 2-1. 0-1 CC. 1-1 Bakuna. 2-1 Van Dijk en vlak voor tijd. 2-2 Martens Indy. Dat was een rode, eh, rode kaart voor Feyenoord. Congolo Na 26 minuten al, na twee keer geel. Bruno Martens Indy was dus de gevierde man bij Feyenoord. In de laatste minuut van de wedstrijd bezorgde hij zijn club... met een bekeken schot toch nog een puntje. Voorafgaand uh, vooraf dat ik naar voren ging uh, uh, vroeg ik het eerst of ik wel mocht. En uh, ja, is uh, viel die bal uh, op mijn slof. Op zijn slof zelfs. Een meevaller voor hoor. dat met Tiemann in de tweede helft aanvallend weinig in te brengen had. Coach Ronald Koeman zag zijn ploeg op karakter het punt binnenslepen. Ja, nou, dat is wel zo. En dat verweet ik wel mijn ploeg in de eerste helft... want ik vond dat Groningen agressiever was. Dat echt de duels uh, de tweede bal vaak voor hun was...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 Dat u het maar even weet. Robert Maaskant. Dan naar de wedstrijden van gisteren. Vitesse Herenveen was een heerlijke wedstrijd. Driemaal kwam Herenveen op voorsprong. Omstreden penalty tot slot. Maar Boni scoorde er wel drie, hoor. 3-3 werd het uiteindelijk. Willem II, Tricolores. Eerste overwinning, belangrijk. 1-0 thuis tegen RKC. Pek Zwolle, vele maten te klein voor Heracles. 0-3 werd het. En Roda pakte belangrijke punten onderin. Tegen VVV, wat nu helemaal onderin staat ook. NEC, ADO Den Haag was de vrijdagwedstrijd. En die werd. FZ Twente is koploper met 18 uit 7 momenteel... maar gaat zo meteen dus ongetwijfeld naar 21 punten uit 8 wedstrijden. Tweede PSV nu met 18 uit 8. Derde Vitesse 18 uit 8. Vierde Ajax 16 punten uit 8 wedstrijden. En vijfde Feyenoord met 14 uit 8. Onderaan eens even kijken. Zwolle en Nak hebben allebei vijf punten uit acht wedstrijden. staan respectievelijk 16e en 17e En hekkenslauter is VVV met drie punten uit acht duels. Gaan wij nog even naar FC Twente, de koploper. Ook na dit weekend, dat is wel zeker Bas. Ja, 3-0 met twee man meer. Dat gaat niet meer verkeerd. Oh, bijna 4-0 omdat uh, Tadic... Nou is het met deze stand niet iets om nog heel enthousiast te worden van goals... maar toch deze... Terwijl iedereen eigenlijk een voorzet verwacht staat op het punt van het strafschopgebied En hij schiet de bal bijna in de korte hoek. En maar net op tijd kan Esteban daar komen om 4-0 te voorkomen. Het publiek heeft al een paar keer 10-10-10 geschreeuwd. 60ste minuut 2-0, 62ste minuut 3-0. Ja, als het dan in de 66ste minuut ook nog 4-0 wordt, dan kom je echt in de buurt. Ik zei al, de vraag is of Twente dat wil. Werken aan je doelsaldo is 1. Maar de tegenstander irriteren en uitdagen en straks nog een schop krijgen is 2. Kortom, je moet ook nog een keer naar Alkmaar toe. Vraag aan PSV hoe dat ook weer in Rotterdam ging. Dat kan ook wel eens tegen je werken. Maar voorlopig speelt Twente Frank en Vrij. Met twee man meer naar de rode kaarten van Maher en Eltidoor. De wedstrijd vol. En we willen in ieder geval hier en daar nog wel een goal maken. Zoveel is duidelijk. Balbezit voor Schilder. Aan de linkerkant Ja, ruimte. Er is overal ruimte nu ineens. Bij Braafheid. Bravheid gaat naar binnen toe. Chatli legt hem klaar, schilder gaat schieten. Moet daar met rechts doen, wil kappen naar zijn linkerbeen, maar verslikt zich er dan in. Houdt balbezit, nota Op 18 meter van het doel. En brengt hem weer bij Ta of bij Chatli. Dat levert hem dan applaus op. Brahma op 25 meter van het doel. Het is omsingelingsvoetbal, dat mag duidelijk zijn. Berens blijft buiten het strafhofgebied. De rest van AZ staat ertussen. En dan er wordt er getopt op de paal door Jansen. Na voorzet vanaf de rechterkant. Daar had Esteban het antwoord niet op. Maar wordt geholpen door de paal. En even later door zijn verdedigers die de bal er maar over de achterlijn trappen. Dat levert Twente dan een hoekschop op. En uh, zo kan AZ eigenlijk maar één ding doen. Dat is hopen dat het meevalt. Berends gaat naar de kant. En Rosheuvel komt nog voor hem in het elftal. Nou ja, dat zal dan de enige zijn die nog voorin staat. In de hoop dat er een keer een verdwaalde bal landt. En dat hij er nog wat mee kan doen. Maar het is een verloren strijd voor AZ. Dat is duidelijk. Na 67 minuten staat Twente met maal meer. Ook dat nog met 3-0 voor. En het vervolg van deze wedstrijd tussen FC Twente en AZ... krijgt hij natuurlijk in het uitgebreide NOS-journaal... en daarna bij de collega's van de VPRO in Studio Itzuda. Nog een uh, atletiek bericht. Ethiopiër Ethiopier Tsegaye Kebede heeft de marathon van Chicago gewonnen... in een nieuw parcoursrecord... Parcours van 2 uur, 4 minuten en 38 seconden. Kabede liep in de slotkilometers weg van zijn landgenoot Lelisa. Die op 14 seconden achterstand als tweede finish. ook de derde plaats was voor een e o Ethiopier voor Kilunan Gregassi. Daarmee komt dus een eind aan deze 4 uur durende uitzending van Langs de Lijn. Zo gezegd zometeen nog het slot van Twente tegen AZ, stand 3-0 daar. En vanavond, als u het allemaal nog eens wil horen... denk ik, hoe ging het nou allemaal dit weekend lekker nakaarten in Langs de Lijn. Maar daarin ook een reportage over de veelbesproken wedstrijd in België.